7 uur, het NOS-journaal, door Megens. Dijk in Groningen dreigt te breken door hoogwater. KNMI waarschuwt voor extreem weer. En meerderheid Duitsers noemen president ongeloofwaardig. Door het extreem hoge water dreigt bij Tolbert in Groningen een dijk door te breken. Het is de dijk van de polder Tolbert Petten... De brandweer werkt aan de evacuatie van de ongeveer 100 bewoners... van de naar schatting 20 boerderijen in de polder. Ook wordt geprobeerd honderden dieren in veiligheid te brengen. De brandweer noemt de kans op een dijkdoorbraak bij Tolbert Reëel. Ook wordt er rekening mee gehouden dat er water over de dijk heen komt. Noorden van het land kampt al dagen met hoog water. Vannacht viel er weer veel regen. Doordat in Groningen en Friesland veel van de grond is verzadigd... blijft het waterpeil in sloten en kanalen stijgen... Bij het Lauwersmeer wordt een nooddijk aangelegd om de provinciale weg begaanbaar te houden. Veel landbouwgrond is onder water gezet. De polder Lappenvoort bij Eelde kon niet worden gebruikt als waterberging omdat er nog veel dieren staan. Het waterschap moet eerst alle particuliere eigenaars zien te bereiken met het verzoek hun dieren weg te halen. Gemalen draaien op volle toeren om water af te voeren, onder meer naar het IJsselmeer. Sinds gisteravond geldt in de hele provincie Groningen een vaarverbod. KNMI waarschuwt voor extreem weer in de kustprovincies. Voor Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en Groningen geldt code oranje. Die provincies krijgen te maken met zeer zware windstoten aan zee met een kracht tot 120 km per uur. Er trekken buien van noord naar zuid over het land en daarbij zijn in de kustprovincies, maar ook verder landinwaarts, windstoten mogelijk van 90 tot 110 km per uur. Het verkeer kan last hebben van zware regenbuien en vanmiddag is er kans op onweer en hagel. De noordwestenstorm op de Noordzee leidt vanochtend tot hoogwater. Verwacht wordt dat de waterstand aan de kust rond het middaguur uitkomt... op zo'n 2,30 meter boven NAP. Daarom is een waarschuwing uitgegeven voor de kuststrook... tussen Goeree over en Kallandsoog... de kop van Noord-Holland, Texel, Friesland en een deel van de Afsluitdijk. Nederlanders zijn nog nooit zo somber geweest over hun financiële toekomst. Uit een doorlopend onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat 32% van de Nederlanders dit jaar een verslechtering verwacht. Tijdens de financiële crisis van eind 2008 was dat nog 20%. Vooral steeds meer lager opgeleide en laagbetaalde zien hun financiële toekomst somber in. Ook de zorgen over de Nederlandse economie nemen toe. Aan het eind van het jaar was 32% positief over de economie. In het begin van het jaar lag het percentage beduidend hoger. In het rapport staat dat de meeste mensen wel vinden dat er moet worden bezuinigd... maar dat ze bezorgd zijn over de manier waarop er wordt bezuinigd. Een meerderheid van de Duitsers vindt dat president Wolf moet aftreden. Dat is de uitkomst van een peiling van de publieke omroep ARD. Van de ondervraagden noemt 73% Wolf ongeloofwaardig. De peiling werd overigens gehouden voordat de president in een tv-interview excuses maakte... voor een omstreden telefoontje met de Bildzeitung... Had op dreigende toon geëist dat een kritisch artikel over een privélening niet zou worden geplaatst. Wolf zei gisteravond op tv dat hij alleen wilde dat de krant de publicatie een dag zou uitstellen om zijn gezin te ontzien. De Duitse president zei dat hij niets illegaals heeft gedaan, maar erkende dat hij een zware fout heeft gemaakt. Een Duitser van 24 is in Los Angeles aangeklaagd voor 37 gevallen van brandstichting in die stad. Het aantal kan nog oplopen, zegt de openbare aanklager. Rond de jaarwisseling waren er zeker 50 branden in... Hollywood en Sherman Oaks... waarbij voor ongeveer 2,3 miljoen euro schade werd aangericht. De Duitser werd opgespoord aan de hand van beelden van bewakingscamera's... en op Nieuwjaarsdag gearresteerd. Volgens zijn moeder is de jongen in de war. Hij zou brand hebben gesticht uit woede over problemen... die zijn moeder heeft met de Amerikaanse immigratiedienst. Voor het eerst in zeven jaar... is de verkoop van muziek in de Verenigde Staten gestegen. De cd-verkoop blijft teruglopen... Maar de totale muziekverkoop zat in de lift, kwam uit op 330 miljoen albums. Veel daarvan werd tegen betaling gedownload en verder blijft de LP-markt groeien. Uit de digitale verkoop tellen in de VS 10 losse nummers mee als één album. De Britse zangeres Adele verkocht in de Verenigde Staten het afgelopen jaar het beste, gevolgd door Michael Bublé met zijn kerstalbum. Lady Gaga staat op 3. Het weer is bewolkt en regenachtig, maar vanochtend wordt het tijdelijk droger. Later trekken er weer buien over het land... met kans op onweer, hagel en zware windstoten. Staan de krachtige tot harde wind uit het westen tot noordwesten. In de kustgebieden is de kans op stormwindkracht 9. En bovendien kunnen er zeer zware windstoten voorkomen. Het wordt vandaag zo'n 9 graden. Morgen, vrijdag, wordt het een stuk droger en rustiger. ANWB Verkeersinformatie. In het hele land moet het verkeer de komende uren nog rekening houden... met zware windstoten. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag staat tussen Rudofaarnsveen en Hoogmade 4 kilometer. Ligt daar bouwafval op de weg, dat wordt nu opgeruimd. Er zit ook wat vertraging de andere kant op, daar staat richting Amsterdam bij Hoogmade 2 kilometer. A15 Goorkummer richting Rotterdam bij Hardingsveld-Giesendam 2 kilometer. Mag ik u eens vragen, wat doet uw verzekeringsmaatschappij voor u? Bij IAK-verzekeringen willen we het beter doen, anders. IAK werkt samen met ondernemers aan een perfect verzekerde toekomst. Meer weten? Ga naar iak.nl slash samen en kijk wat IAK voor uw bedrijf kan doen. Uw klant blijft klant. Met CRM-software van Archie. Nee, zeker geen kastje naar de muur gevoel. Ook Robert Vos van Van haren schoenen weet dat IAK het anders doet. Met resultaat. Ervaar het op IAK.nl. Samen. Het NOS Radio Injoornaal. Marcel Ooster. En Lara Renssen. Goedemorgen, het is 6 minuten over zeven. U hoort het komend uur al het nieuws over het hoge water en de storm. Kanemie waarschuwt voor extreem weer aan de kustprovincies. En bij de waterschappen en Rijkswaterstaat is het alle hens aan dek. We gaan gauw door naar Tolbert, waar overstromingen dreigen. Want er staat daar een dijk op doorbreken. Karin Alberts onze verslaggever, is in Tolbert. Karin met zicht op de dijk. Sorry, nou nee, dat is het surrealistische eigenlijk. Want je rijdt hier door een heel donker landschap. En dan denk je, ja, het, het zou hier nu water moeten zijn. Maar ik zie alleen maar weilanden. Het moet hier vlakbij zijn, maar in het donker zie je erg weinig. Wat ik wel zie en vooral ook hoor op dit moment... is een hond die enorm tekeer gaat op het erf van zijn boerderij. Die is dus duidelijk nog niet geëvacueerd. En ik zie ook nog wel in die boerderijen waar ik langs reed... en waar ik nu dus zo'n beetje langs loop. En om even een beeld te geven. Ik sta op een kruising uh, tussen een aantal boerderijen. En daar staat het nu... He Helemaal vol met politieagenten, ambulances, eh, brandweer. Eh, nou ja, kortom, hulpverleners eh, zijn er. En eh, nou, wij mogen hier wel staan, zolang het kan. Maar eh, ja, er wordt bijgezegd, eh, vooral op een manier dat je de hulpverlening niet hindert. Want er moet hier een enorme operatie gaan plaatsvinden. Het vee moet verplaatst worden. En het gaat om honderden dieren. Ja, en sta je dan tussen de vrachtwagens? Want die zullen dus allemaal weg moeten. Ja, de, nou ja, we staan nu geparkeerd in een berm en uh, ik heb nu zicht op een boerderij waar een, een, een meneer van achter het raam zo'n beetje gadeslaat wat er aan de hand is. Ik zal zo meteen eens even kijken of ik uh, bij hem aan kan bellen. Um... Maar, uh, maar ja, op dit moment, de, de burgemeester heb ik net gesproken van Leek... en die loopt, li, loopt hier rond om polshoogte uh, te nemen. En die vertelde, nou, vanaf gisteravond 9 uur uh, wisten wij dat dit kon gaan gebeuren. Dus toen is alle, ja, het zijn alle alarmbellen gaan werken. En vannacht om 2 uur hebben we de bewoners geadviseerd om weg te gaan. Alleen, het is een advies. Het nee. is nog geen uh, verplichting. En ja, het gaat om boeren die allemaal honderden uh, koeien in de stal hebben staan... en die laten niet zomaar hun dieren achter... Dus, uh, ik heb de indruk, op basis van wat ik hier nu zie bij die paar boerderijen waar licht brandt... dat de mensen hier nog gewoon binnen zijn. Als nou de kans groot is dus dat het gaat gebeuren, dat er overstromingen uh, zullen plaatsvinden... hoe reageren de bewoners? Zijn ze dan in paniek of reageren ze gelaten? Nou, dat ga ik zo meteen voor je uitzoeken, Lara. Want ik, uh, wat ik zei, ik, ik zie alleen nog maar de mensen. Uh, ik sta buiten, zij zijn binnen en mm. ik uh, ben hier net aangekomen. Dus ik ga zo eens even wat mensen benaderen. Ga maar gauw dan. Ja, en wat hoor je over die dijk, Karin? Want het is nog niet gebeurd. Uh, nou ja, de, de wordt, het wordt in de gaten gehouden. Op dit moment ligt hij er nog goed bij. Althans ligt er nog bij. Die is niet doorgebroken. Ik sta hier nu ieder nog met uh, droge voeten. En dat geldt ook voor uh, nou ja, het, het gebied zo om mij heen. Dus vooralsnog uh, is het rustig. Karen alle voorbereidingen zijn ja, gaande. We horen het. Karin Albert uh, in Tolbert vlakbij. Tolbert dus. En dat is de gemeente Leek in Groningen. Hoe gaat deze dag verlopen? Johnny Willemsen van Weer Online. Goedemorgen. Goedemorgen. Vertel eens, wat, wat kunnen de mensen verwachten, bijvoorbeeld daar in Groningen? Wat komt er nog op ze af? Uh, nou ja, het belangrijkste is, is dat de wind uh, draait. Uh, de wind was vannacht zuidwestelijk, inmiddels is hij al westelijk. En dan later in de ochtend, uh, ja, rond de middaguur, draait hij echt naar het noordwest en neemt hij weer opnieuw toe. En dan wordt hij uh, in het noordelijk kustgebied weer uh, stormkracht, windkracht 9. Uh, en ja, dat zorgt er dus voor dat het water uit de Noordzee uh, ja, naar Nederland wordt geduwd. Uh, dus, uh, uh, ja, en dat, dat zorgt er ook weer voor dat uh, de waterschappen het water niet kwijt kunnen. Dus je kunt het dan niet wegpompen. Uh, en dat maakt het, dat maakt het lastig. Uh, daarnaast is het natuurlijk afgelopen tijd heel veel regen gevallen. Uh, dus het is een samenwerking van die twee factoren, uh, lijkt mij. Ja, vanochtend vroeg, uh, vandaag dus nog, was het eigenlijk vooral de storm en niet zoveel regen. Gaat er nog wel veel vallen vandaag? Uh, nou, er, is, er is wel redelijk wat gevallen uit een, een korte, felle buienlijn... die inmiddels uh, ja, over het midden van het land, of eigenlijk al bijna het zuiden van het land, ligt. Uh, daarachteraan komen uh, losse buien. Dat zijn geen hele grote neerslaggevoelheden, maar wel echt felle buien... met een klap onweer en misschien zelfs hagel. En natuurlijk ook windstoten. Maar echt heel veel neerslag valt er vandaag niet meer. Dan nog de kustgebieden. Rijkswaterstaat uh, heeft in verband met de storm een waarschuwing afgegeven. Het KNMI spreekt zelfs van code oranje, he, daar aan, aan de kust. Klopt. Wat verwacht je? Uh, nou, we hebben al vanochtend vroeg of eigenlijk in de nacht gezien... dat er windstoten zijn geweest van, uh, van boven de 100 km per uur. Ter Schelling had zelfs 120. En uh, ja, vooral het einde van de ochtend en het begin van de middag... dus zeg tussen 11 en 2... zijn er opnieuw uh, uh, kansen op windstoten boven de 100 km per uur... voor het noordwesten kustgebied. Uh, dus ja, dat, dat, dat is eigenlijk uh, het hoofdcriteria van de waarschuwing van het KNMI. Daarnaast is felle buien met, uh, met onweer en ook uh, korte tijd intensieve neerslag. Dat is heftig. Als je dan op het stand staat, kan ik mij voorstellen... Ja, dat klopt. Uh, ook die hagelsteentjes kunnen dan heel pijn doen... met uh, 100 km per uur wind. Nou, dat is voor de diehard. Johnny Willemsen van Weer Online, dank. Graag gedaan. Elf minuten over zeven u. luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Aftreden, dat doet hij niet. Maar wel heeft de Duitse president Wolf... gisteravond in een televisie-interview gezegd dat het fout was... dat hij de hoofdredacteur van Bild heeft gebeld. De aanroep bij de chefredacteur de Bild uh, fehler, der Bild-Zeitung... was een schwerer Fehler, die mij leid doet, voor die ik me entschuldige... Ik halte dat voor mijn eigen ambtsverständnis niet vereenbaar. Het telefoontje naar de hoofdredacteur van Bild was een grote fout. En daar heb ik spijt van. heb. Ik bied ook mijn excuses daarvoor aan. Het is niet verenigbaar met het ambt van president, zegt Wolf. De Duitse president belde omdat hij wilde dat de krant een dagje wachtte. met de publicatie van een artikel over een omstreden lening van Wolf voor zijn huis. We gaan naar correspondent Wouter Meijer in Berlijn. Hij heeft dat interview ook gezien en de uitspraken van Wolf uh, gevolgd. Wouter, komt hiermee een einde aan de affaire? Heeft hij de plooien hiermee glad gestreken of allerminst? Nee, dat heeft hij niet, want de oppositie neemt er geen genoegen mee. Die wil dat hij nog meer uitlegt en ook de kranten laten hem niet met rust. Bijvoorbeeld de beeldzuiting waar het vooral over gaat. Je zegt net, hij wilde het artikel een dag uit laten stellen. Dat zei Wolf inderdaad in het interview. Maar beeld reageert daar meteen op en zei... Het was een heel ander soort telefoontje. Hij wilde het niet een dag uitstellen. Hij wilde wel degelijk proberen het überhaupt tegen te houden. Dus dat is weer een hele andere lezing. En dat is eigenlijk ook precies wat er al weken gebeurt. Wolf geeft af en toe iets toe. Zegt ook soms sorry, maar vertelt eigenlijk niet de hele waarheid lijkt het. En de oppositie, zoals gezegd, die wil ook meer duidelijkheid. Dat zei bijvoorbeeld de SPD gisteravond in een eerste reactie. Er blijven vragen offen. Het is die vraag in raum raam of hij de ansprüchen aan het ambt... ...des bundespresidenten gerecht wordt en gerecht geworden is. Het blijft insgesamt de vraag... ...wie een bundespresident zo met medien omgehen kan... ...wie dat in de vergangenheid passiert is. Een vice-fractievoorzitter van de SPD die zegt... ...er blijven vragen open en vooral ook de vraag... ...of hij wel voldoet aan de eisen die je aan een president moet stellen... ...als het bijvoorbeeld gaat om de omgang met de pers... Ja, die omgang met de pers eindigde, of tenminste uh, resulteerde dan gisteravond in dat televisieinterview. Daar was hij min of meer wel toe gedwongen. Hè. Um, um, kostte hem dat moeite? En, en hoe is dat vervolgens in de Duitse media op gereageerd? Nou, het was iedereen natuurlijk duidelijk dat het niet vrijwillig was. Hè. Er was grote druk waarschijnlijk uitgeoefend op hem om dat te doen. Uh, eigenlijk vindt hij zelf, uh, merk je steeds aan zijn antwoorden... vindt hij zelf dat ze niet zo moeten zeuren. Hij presenteert zich ook een beetje als slachtoffer van de media. Dat is veel mensen uh, in de media toch in het verkeerde keelgat geschoten. Uh, hij verwijt ook uh, mensen dingen dat ze fantasieën opschrijven... over zijn vrouw, roddels gebruiken. Ja, je zou zeggen, daar moet je tegen kunnen als je president wil worden. En ook het feit dat het alleen maar twee journalisten waren... van de publieke omroep, geen andere journalisten. Er niemand van de kranten die vragen mochten stellen. Dus geen echte openbare persconferentie. Dat wilde veel collega's natuurlijk ook wel laf van Wolf. Dat hij alleen maar met deze twee zenders wil praten. En zelfs die vonden het niet genoeg. Luister maar bijvoorbeeld naar een van die twee die hem mochten interviewen. Bettina Schausten van het ZTF. Ganz aus der Welt is dat niet. Das is daarmee niet alles vom Tisch in der Tat. Und Wolf wird weiterhin zijn Versprechen der volledige Transparenz einlösen müssen. Und sich daran messen lassen müssen. Ja, dus ook zij vond na afloop zelfs nog dat niet alles van tafel is. En een deel van die dingen kan natuurlijk nog komen. Die komen op tafel of die komen in ieder geval op internet vanochtend als zijn advocaten. Dat heeft Wolf in ieder geval beloofd. Allerlei details over zijn financiën publiceren. En Wolf zei ook dat hij hoopt dat dan, als dat gepubliceerd is, dat hem dan weer een privéleven wordt gegund. Het is natuurlijk alles van innen naar oben, en omgekeerd gewend. En man moet zich dan vragen of niet dan ook is er dan uh, accepteerd dat ook een bundespresident uh, een privates leven hebben. Hmm. Oké, okay, nou. Um, uh, wat denk jij, is, is wel voor het Duitse publiek nog aanvaardbaar als president... als je ook hoort hoe de oppositie reageert, hoe de media reageert? Nou ja, met die laatste uitspraak heeft hij dat natuurlijk wel geprobeerd... om zich voor de gewone mensen, uh, als je dat zo mag noemen... Uh, weer aanvaardbaar te maken. Hè? Dus ze zeggen ik heb toch ook een privéleven. Daarmee probeert hij natuurlijk tot sympathie te wekken van mensen. Ik ben ook maar een mens, ik kan toch vrienden hebben. Ik kan bij mensen in hun villa overnachten als ik op vakantie ben. Dat zou toch eigenlijk heel normaal moeten zijn. En dat zal ook bij veel mensen sympathie opwekken. Er zijn natuurlijk veel mensen die zeggen... het is nou wel eens een keertje mooi geweest met de media... die proberen die arme man kapot te maken. Maar uit de peilingen van de afgelopen dagen... blijkt toch ook dat de sympathie voor voor dat interview in ieder geval snel daalde. Vlak voor het interview was, voor het eerst in een serieuze peiling... meer dan de helft van de mensen ervoor dat hij af zou treden. Maar goed, hij zal dat niet doen. Hij heeft zelf gezegd... ik blijf aan en ik wil nog 3,5 jaar doorgaan. Zolang is zijn ambtstijd nog... En dat is natuurlijk vooral afhankelijk van de steun van Angela Merkel... die er helemaal geen belang bij heeft... dat ze nog een probleem zou krijgen als hij af zou treden. En zij kan nu zeggen, en mensen uit haar partij... hebben dat uh, gisteravond ook meteen gedaan... hij heeft zijn excuses aangeboden, nu is het goed. Maar eigenlijk blijft Wolf dan toch, zou je kunnen zeggen... een soort president als een verdachte in zijn proeftijd. Iemand die nog één kans krijgt, maar geen soeverein staatshoofd meer... is die boven de partijen staat en ieders vertrouwen geniet... zoals het eigenlijk zou moeten bij een staatshoofd. Wouter Meijer, vanuit Berlijn. Dankjewel, je Wouter. In Groningen heeft de Veiligheidsregio daar een persconferentie... over de stand van zaken in de provincie in verband met het hoge water. Je hoort straks wat daar wordt gezegd. Eerst naar de AWB voor de verkeersinformatie. Jolande van der Velde. Marcel, twee files, beide op de A4. Van Den Haag naar Amsterdam staat bij Hoogmade twee kilometer. Richting Den Haag is inmiddels het bouwafval opgeruimd. Tussen Roelof aarnsveen en Zoeterwouderijndijk nog wel zeven kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Gouw door naar Groningen. Marcel zei het al, daar is een persconferentie gaande van de veiligheidsregio... over de situatie in Tolbert, waar uh, overstromingen dreigen. We gaan naar Rienk Kamer. wat is daar bekendgemaakt tot nu toe? Ja, door de, de voorzitter van die veiligheidsregio, dat is de burgemeester van de stad Groningen, Peter Reewinkel. Die heeft inderdaad vooral gesproken over die noodsituatie bij die dijk in, in Tolbert. Daarachter ligt een, een grote polder, 200 hectare. Het gaat om ongeveer 85 mensen die zijn verzocht om te evacueren in de loop van de nacht. Het gaat om, om gewone woonhuizen, maar ook om, om boerderijen. Het gaat dus ook om boeren die soms hun eigen afweging maken. En ik heb al begrepen dat er ook een aantal boeren eerst nog hun koeien willen melken voordat ze... Uh, vertrekken. Ook uh, vee moet daar uh, moet daar uh, weg. Voor de mensen is opvang gezorgd in de, in de stad Groningen in een hotel. Um, wat hij verder nog meldde is dat defensie wordt ingeschakeld. Is hier aanwezig met eventueel de inzet van boten, vrachtwagens en ambulances. Wat hij ook net nog zei tijdens de persconferentie die op dit moment nog aan de gang is. Is dat ze er hier in Groningen rekening mee houden dat dit nog wel even een paar dagen kan gaan duren in dat gebied. In het westen van de provincie Groningen is dat. En misschien pas zaterdag is er weer voldoende mogelijkheid om af te stromen... Richting de Waddenzee. En dat kan dus nog een paar dagen duren hier, die noodsituatie. En voor maar... de rest gaat het hier ook over de rest van de provincie. En uh, daar heb ik nog niet zoveel over uh, gehoord. Ik weet dat er in het Lauwersmeergebied een uh, nooddijk is aangelegd om een weg begaanbaar te houden. En voor de rest uh, lijkt de situatie uh, redelijk onder controle in de rest van de provincie. Ja, goed, maar het is nog niet zover, rinkt dat die dijk daar is doorgebroken. Doet nee. men ook nog pogingen hem um, te behouden? Ik heb van het waterschap begrepen dat ze de afgelopen nacht hebben geprobeerd de dijk te stutten. Uh, ik weet nog niet in hoeverre dat is gelukt. Um, waarschijnlijk uh, heeft het wel wat geholpen, want er uh, wordt hier gezegd... er wordt nu eigenlijk niet echt rekening mee gehouden dat die dijk doorbreekt... maar dat het water er overheen gaat lopen. En uh, Ray Wickel zei, ja, dat gaat dus wat langzamer dan een doorbraak. Dus daar hopen ze op. Dan is er meer tijd om mensen en vooral ook uh, vee uh, daar uh, te evacueren. Um, hij zei, we doen dit omdat die polder op de diepste punten... Uh, uh, ongeveer een meter diep is. Dus dan kan het water een meter hoog komen te staan. En dan moeten de mensen en het veden, uh, natuurlijk uit. Goed. Rink Kamer bij de persconferentie in Groningen. Rink, als daar meer uh, bekend wordt gemaakt, horen we dat van jou. En het water bij Tolbert komt dus over de dijk. Vandaag is het precies een jaar na de grote brand bij Chemiepak in Moerdijk. De eerste berichten toen samengesteld door Omroep Ramond. Goedemiddag, bij het bedrijf Chemiepack op industrieterrein Moedijk is rond half drie een zeer grote brand uitgebroken. Oké, okay, inderdaad. Nou, meteorologische gegevens lopen net binnen bij Omroep-Brabant vanuit Zuid naar Noord. Wat hoor ik daar voor ambulance bij jou? Ja, inderdaad. Je zegt het goed, je hoort de ambulance hoor je voorbij komen. En die komt volgens mij ook van het. In de Dan heb ik begrepen dat er nog laatste nieuws is over de brand. Radend is rampenzender op dit moment, Willem-Jan Joachems. Er zou levensgevaarlijk spul in die rokenwolken zitten. Nee, het is wordt... zeker geen goed spul. Het is een chemisch bedrijf waar diverse chemicaliën worden opgeslagen... opnieuw worden verpakt. Um, ja, het is duidelijk natuurlijk dat het ook geen gezonde rook is... die hier in grote hoeveelheden uitkomt. Ja, de brand is nog helemaal niet onder controle op dit moment. Zo, zo, ho, ho, zo, dat was een steekvlam, zegt hij gaat echt tiental. De hoofd in. Geen gevaarlijke stoffen gemeten, maar dat Je wil meest... niet zeggen, dat het niet zijn. Nee, nee dat, dat wil het niet zeggen. Ik, wat er niet is en wat er niet gemeten is... kan ik ook niet meten nou. en ook niet constateren. Dat weet ik dus niet. Die gevaarlijke stoffen waren er dus wel en de juridische procedures... over de nasleep van de brand, die lopen nog. Nou zijn wij benieuwd hoe het eigenlijk met de boeren is afgelopen. In de weken na de brand mocht er niet worden geoogst... omdat het nog onduidelijk was hoeveel giftige stoffen er op de gewassen zaten. Daarom aan de telefoon Pieter Boer uit Maasdam, spruitjessteler en een van de gedupeerden. Meneer Boer, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het nu met uw bedrijf? Ja, een gangetje. Wat zegt u? Z'n gangetje. Zijn gangetje. <lacht> ja, er is wat lawaai op de achtergrond, er loopt er een machine? Ja, we zitten op de plukker. U zit op de plukker? Ja, we zijn aan... nee, op de plukker, op de spruitenplukker. Oh, de plukker. Sorry. Ja, ja. Ik dacht nou, de plukker de met dit weer. Wat maar goed, uh, betekent dat u aan het oogsten bent? Klopt, ja. ja dus, het gaat, dus het gaat weer normaal? Ja, het gaat gewoon weer normaal, ja, ja. Nou, dat is goed nieuws. En de rest van de oogst, kon u die nog kwijt? Van vorig jaar? Mm. Ja, van, ja, van jaar? Ja, van vorig jaar. Ja, een uh, klein hectare hebben we niet kunnen plukken, zeg maar. Maar dat hebben ze uh, netjes opgelost, hoor. ze hebben het getaxeerd en dat hebben ze gewoon goed. Dus u heeft alles teruggekeken en eigenlijk, eigenlijk heeft u helemaal geen zorgen gekend verder? Nou ja, zorgen. We hebben natuurlijk wel een beetje schade ondervonden, natuurlijk. Want. Uh, verschillende mensen konden natuurlijk niet plukken. Of mochten er niet plukken. En toen was de prijs best redelijk. En toen iedereen weer uh, mocht gaan plukken, zeg maar, na een paar weken. Ja, toen zakte die prijs alweer een eind verder in elkaar. Hè. Dus die hebben er toch wel schade van, natuurlijk. Ja. En hoe is het nu met de prijs? Ook slecht. Hoe komt dat dan? Uh, ik denk dat er te veel zijn. Te veel spruitjes? Ja, dat denk ik. Ja. Hoe kan dat nou? Wat zei u? Hoe kan dat nou? Ja, oké, want nou, ik weet niet, de mensen zouden al meer spruiten moeten eten, denk ik. <laughs> ik. Ik doe mijn best wel, maar... Dat kwam een dus goed. <laughs> nee, want ja, dat is gewoon een slecht jaar. Een slecht jaar gewoon, maar dat en, heeft, en, dat en heeft, dat heeft dat niks meer dat met chemiepak te, te maken. Nee, dat heeft niks meer met chemiepak te maken, nee, klopt. Nou, uiteindelijk viel de overlast ja. van uh, die brand dus nog wel mee voor u. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, meneer Boer, sterkte er mee met de spruitjes en de oogst. Kom, kom goed. En bedankt voor uw verhaal. oké. Okay. Goedemorgen. Goedemorgen. Acht minuten voor, half acht is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Deze week een serie over trendwatchers. Mensen die de halve wereld afreizen op zoek naar nieuwe trends in. Bijvoorbeeld uh, horeca, detailhandel, autobusiness. Wat is hip in het buitenland en zal mogelijk snel... of over enkele jaren in ons land worden geïntroduceerd. Vandaag deel 4, waarin verslaggever Louis Dekker... op pad gaat met een racende ondernemer, Tom Coronel. Ja, het is het wereldkampioenschap voor tourwagens. Dat is eigenlijk de gewone persoonauto's zoals je ook op de weg ziet. De BMW's, de Audi, is Seat, de Chevrolet. We reizen over de hele wereld. Ja, als je dan toch reist, dan wil ik ook wel even zien hoe het daar allemaal is. I was completely between five, six fucking science. Ja, we zijn in Zuid-Amerika begonnen. Brazilië, toen Europa natuurlijk. Azië, China, Japan en Macau. Dat is uh, de hele wereld over. Last lap, laatste lap. Ja, ja, eigenlijk wel een beetje het normale leven, ook voor Autocruur. Ik bedoel, we zijn natuurlijk gewoon zigeuners die uit een tas leven. Maar je krijgt natuurlijk heel veel mee. Je komt natuurlijk in culturen terecht. Je ziet natuurlijk heel veel hoe mensen leven, hoe ze zich gedragen... wat ze allemaal uitspoken. Dat verandert ook een beetje je eigen denkwijze. De eerste race... Brazilië. Ja, dan denken veel mensen nog steeds aan armoede. Maar Brazilië kwam onlangs ook in het nieuws... omdat de Braziliaanse economie inmiddels de Engelse economie voorbij is. Wat merk je daar in zo'n weekend van? Nou, dat zie je ook. Ik kom er al een aantal jaren. Er is veel armoede, helemaal aan de buitenwijken. Maar in uh, Brazilië merk je toch inderdaad wel dat er... Uh, er is weer trots, er is weer pride, weet je wel. De mensen willen hard werken. En dan zie je ook hoe snel het allemaal groeit, wat er allemaal gebouwd wordt. Wat heb je daarvoor ook al zien veranderen? Nou, ik uh, ben in São Paulo geweest en uh, Curitiba, Curitiba is Financial City. Het wordt gewoon allemaal wat zieker, wat meer merken uit Europa ook. Ja, het was een beetje mat gekleurd, vijf, zes jaar. En nu begint alles wat mooiere kleuren te krijgen, wat westers. Loud en clear. clear, Thank you, boss. Thank you very much. Autosporter zijn en ondernemer. Dat zijn eigenlijk twee beroepen. Ik heb twee banen. Maar ik heb het idee dat ze hier naadloos in elkaar overlopen. Ja, helpt het. Als je dan veel van de wereld ziet... Nou, je komt dingen tegen op de wereld waarvan je denkt... hé, hey, dat is leuk, Oh, dat is een goed idee. He, daar hoef je geen professors of een analyse voor de analyse, voor de hoofdanalyse van te maken. Ja, heb je dit jaar dingen gezien waarvan je dacht... dat hebben we in Nederland nog niet en dat moet heel snel veranderen? Joetje, ja, je ziet zoveel, ik zie zo vaak iets. heb uh, heb het over het parkeerprobleem. In Tokio hebben ze gewoon van die hoge torens... dat is gewoon zeg maar een soort van reuzenrad. Daar verdwijnen die auto's in zoep, en die gaan naar boven. En die staan droog. Er wordt niet ingebroken. Je hebt altijd parkeerplaats. Dat is toch ideaal in Amsterdam? Doe één een zo'n grachtenpand, sla al die verdiepingen uit. Het is toch allemaal oude troep. Maak daar zo'n rad in. Dus komen daar beneden aan, er staat zo'n rond-draaiplateau. Je gaat er rechtuit erin. Achteruit rijden we eruit. Dat ronddraaiplateau draait je om en je rijdt zo weer weg. In Tokio bestaat al de jaren... Waarom hebben wij dat hier niet? Kijk eens naar Azië, daar hebben ze van die Coca-Cola-automaten... met warme koffie, met warme thee, overal op de hoek van de straat. 110 yen gooi je erin en dan heb je een lekker blikje een blikje koffie. Dat blauwe blikje met het bergje erop. Dit soort dingen, dat kom ik dan tegen in het buitenland. En ik ja, wie weet... Wordt om misschien ook ooit nog eens een keer een bedrijfje wat we moeten gaan maken. Het is allemaal zo simpel. In de restaurants bijvoorbeeld. Dit was toevallig in Shanghai, in China was dat. Op een tafel in een restaurant. Uh, staat gewoon zeg maar in plaats van een uh, zout- en peperstelletje. een pakje sigarettenachtig ding. en er zit een knop op. En dan hebben ze zo'n pieping, hebben ze zo'n piepertje. en dan zien ze aan welke tafel ze moeten komen. De ober met het knopje dus. Ja, de digitale ober gaan we hem dan maar noemen. Dus eigenlijk laat je weten wanneer je hem nodig hebt. Eerder komt hij niet. Hier in Nederland komen ze aan tafel midden in een gesprek, komen ze naast je staan. smaakt het. Ja, als het niets maakt, dan laat je dat wel weten. Waarom is dat nog niet hier in Nederland? Hoe kan dat? Dat is zo'n makkelijk voorbeeld. Japan. Dat is een speciaal land voor je. Ja, ten eerste omdat ik er vijf jaar gewoond heb. Welkom op de racedag hier in Japan in Suzuka. Ik heb er heel veel successen gehad. Ik ben een Formule 3 kampioen geworden. Ja, dan win je dit jaar ook nog eens een keer. Het is een beetje mijn, mijn tweede thuisland toch wel. Als je daar vijf jaar gewoond hebt, is het erg veranderd. Het er blijft natuurlijk een eiland. Uh, maar je ziet dat ze altijd uh, heel ver zijn in, uh, in de ontwikkeling van alles. Gewoon de systemen, de kwaliteit die er heel erg hoog is. Waarin loopt Japan precies voor op de West? Nou, Het grappige is dat je het hebt, uh, Japan is een land. Ja, maar we rekenen het als een continent. Want we hebben het over de Amerikaanse economie, de Europese economie... en de Japanse economie. Maar Japan is een land. Dus daar zegt het al dat je eigenlijk laat zien hoe ongelooflijk sterk ze zijn. En dan hebben ze allemaal ook nog een verdomd lastig jaar gehad. Ja, maar daar komen ze ook altijd wel weer doorheen. Zo zijn ze opgevoed. Wat well, is dus ondernemer Tom Coronel? Louis Dakker sprak met hem. En morgen, u raadt het al, deel 5 in deze serie. Mijn privé-mening over private banking. Ik heb het gevoel dat de tijd steeds sneller gaat. Nog even en de kinderen zijn aan zet. Onze private bank moet daar goed mee omgaan. ABN Amro Mees-Pearson wil de volgende generatie zo goed mogelijk voorbereiden op hoe je omgaat met vermogen. Daarom organiseert ABN Amro Mees-Pearson workshops voor jongvolwassenen. The Generation Next Academy. Meer weten? Kijk op abnamromeespearson.nl Een boek kan zoveel doen. Lees er eens één. Een. En heeft u een van die 200.000 gratis boekenbonnen? Lever die dan in voor 8 januari. Dat scheelt toch weer 5 euro. Radio 1, het NOS-journaal. Dijkdoorbraak dreigt in Groningen en Nederlanders somber over financiële toekomst. Bijna half acht is het. Goedemorgen, ik ben Dorald Meegens. Bij Tolbert in Groningen dreigt een dijk door te breken. Het is de dijk van de polder Tolbertorpetten. Zo'n 100 bewoners uit de buurt wordt geadviseerd om te vertrekken... want de kans op een doorbraak is reëel, zegt de brandweer. Ja, de situatie uh, is de afgelopen uren verslechterd. We hebben nou contact als veiligheidsregio met de waterschappen. En die hebben ook aangegeven dat er een reële kans is dat of de dijk bij de tolbert Petten de polder, uh, gaat overlopen. Dus dat het gebied langzaam vol water komt. Of dat er, uh, de kans is weliswaar iets kleiner, maar wel reëel, de dijk doorbreekt. Ja, 100 bewoners hebben dus het advies gekregen om te vertrekken... maar niet iedereen geeft gehoor aan de oproep van de brandweer... zoals deze boer die zijn vee wil beschermen. Daar hebben we geen zin in. Uh, wij proberen eerst met wat noodmaatregelen te voorkomen. We proberen voer waarschijnlijk te stellen. We gaan en daar kleine dijkjes doen, dat het voer dus droog blijft. Een boer gaat niet van zijn land zonder zijn vee? Nee, nee, dat is onze eerste zorg. Ja. Nee, want de politie zegt ook, jullie zijn belangrijk in de vee. Nee, bij ons is vee belangrijker. Wij zelf kunnen zo in oude stap stappen, wij spreken zij zo weg het noorden van Nederland kant al dagen met hoogwater. Vannacht viel er weer veel regen. En doordat veel grond in Groningen en in Friesland al is verzadigd... stijgt daar het waterpeil in sloten en kanalen. Bij het Lauwersmeer wordt daarom een nooddijk aangelegd... en die moet de provinciale weg begaanbaar houden. Ook is er veel landbouwgrond onder water gezet. De Rijkswaterstaat heeft vanwege het hoge water... een waarschuwing afgegeven voor grote delen van Nederland. Wij hebben naast de waarschuwing voor West-Holland... hebben we ook inmiddels waarschuwingen uitgegeven voor Den Helder... ...en voor de sector Harlingen. Den Helder praat je over de kop van Noord-Holland... ...en het eiland Tessel, een deel van de Afsluitdijk... ...en dan de provincie Friesland. En in de loop van de morgen zullen we ook een waarschuwing uitgeven... ...voor de provincie Groningen. Het hoogwater wordt veroorzaakt door de noordwestenstorm... ...die vannacht over de Noordzee raasde. Rijkswaterstaat benadrukt dat de situatie niet uitzonderlijk of alarmerend is. De verwachte waterstand van ongeveer 2,30 meter komt gemiddeld eens in de twee jaar voor. Nederlanders zijn nog nooit zo somber geweest over hun financiële toekomst. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat een derde van de Nederlanders dit jaar een verslechtering verwacht. Vooral lager opgeleiden en laagbetaalden zien hun financiële toekomst somberder in. En ook nemen volgens het planbureau de zorgen over de economie toe. Een Duitser van 24 is in Los Angeles aangeklaagd... voor 37 gevallen van brandstichting in die stad. Rond Oud en Nieuw waren er in Hollywood en een andere wijken tientallen branden. Politie kon de Duitser aanhouden aan de hand van camerabeelden. Justitie overweegt om levenslang tegen hem te eisen. Bij de branden werd voor zeker 2,3 miljoen euro schade aangericht... Een meerderheid van de Duitsers vindt dat president Wolf moet aftreden. 73% noemt Wolf ongeloofwaardig, blijkt uit een peiling van de publieke omroep ARD. Wolf ligt al dagen onder vuur, eerst alleen vanwege een omstreden lening... maar nu ook omdat hij publicaties over die lening probeerde tegen te houden. Hij reageerde gisteravond op alle kritiek. Wolf noemde het een fout dat hij journalisten heeft gebeld om de berichtgeving te beïnvloeden... maar hij benadrukte dat hij geen wetten heeft overtreden. En de verkoop van muziek is in de Verenigde Staten voor het eerst in zeven jaar gestegen. Er werden zo'n 330 miljoen albums verkocht. Het gros daarvan werd gedownload, maar er werden ook meer LP's verkocht. Platen van de Britse zangeres Adele gingen het vaakst over de toonbank. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Een actieve buienlijn trekt nog over het zuiden van het land. Dit gaat gepaard met onweer en zware windstoten. Maar ook buiten deze lijn waait het hard... Aan zee is op veel plekken stormkracht, windkracht 9 bereikt... en in het binnenland waait de westenwind krachtig of hard windkracht 6 of 7. Aan het einde van de ochtend draait de wind van west naar noordwest. Aanvankelijk is de wind krachtig en aan zee hard tot stormachtig... maar al snel kan de wind vanmiddag in het noordwesten weer toenemen tot stormkracht. Naast opklaringen zien we vanmiddag felle buien... die gepaard kunnen gaan met hagel, onweer en zware windstoten. Net als afgelopen nacht kunnen de windstoten vooral in de kustregio's soms boven de 100 km per uur uitkomen. Tussen de buien door wordt het maximaal een graad of 8. Vanavond en komende nacht neemt de wind geleidelijk iets af. Vooral aan zee is nog een bui mogelijk en de minima komen uit tussen 3 graden in het oosten en 6 graden aan zee. Morgen is het wissend bewolkt en overwegend droog. Het wordt ongeveer 8 graden. In de ochtend waait er nog een stevige noordwestenwind, maar gedurende de dag neemt de wind af. ANWB verkeersinformatie. In het hele land moet het verkeer de komende uren nog rekening houden met zware windstoten. Er staan twee files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Knopenburgerveen en Hoogmade 7 kilometer. Inmiddels is daar al de rommel van de weg. En op de A7 Hoorn richting Zaandam, tussen Awitweide Wormer en Knopen Zaandam 4 kilometer. Een idee voor iedereen die 500 euro spaargeld wil winnen. U spaart voor iets leuks.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 Nieuwsuur Extra, live vanuit de Nederlandse Bank. Met in de hoofdrol Klaas Knot, president van de Nederlandse Bank. Waarom is de euro nog steeds goed voor ons? Is een terugkeer naar de gulden misschien een beter idee? Wat betekent de eurocrisis voor u persoonlijk? Nieuwsuur Extra, live vanuit de Nederlandse Bank. Vanavond om kwart voor elf op Nederland 2. Uw klant blijft klant. Met CRM-software van Archie. over half acht. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. U kunt ons volgen via internet via NOS.nl. Daar vindt u veel over het onstuimige weer en het hoge water in Groningen. Ja, want daar dreigt water over de dijk te komen. En om precies te zijn bij het Groningse Tolbert-Pittenpolder. Deze polder wordt dan ook geëvacueerd. Zowel de bewoners als het vee moeten er weg. Uh, vrijwillig, dat wel. Karin Albers is bij Tolbert. Karin, zie je dan ook dat er uh, veewagens af en aan rijden? Dat valt nog wel mee. Je ziet hier wel veel uh, ambulance, uh, brandweerauto's... en ook veel mensen van de pers die op hen uh, neerrijden. En een auto dan in de berm parkeren hier op een uh, kruispunt. Strategisch plekje. Maar veewagens heb ik op zich nog niet gezien. En uh, de boer die hier schuin tegenover zit, die zei ook... ja, ik zit hier niet op het um, uh, meest gevaarlijke punt. Dus ik ga nu eerst proberen door zelf water weg te pompen... Uh, hier te kunnen blijven zitten. Maar goed, anders gaat het ook meteen om honderden dieren. Dus dat is natuurlijk een mega-operatie. Um, wie hier net ook was, was de burgemeester van Leek, burgemeester Hoekstra. En ik vroeg hem ja, of hij al heel lang hier in de kou stond rond te lopen. Stond ja, te kijken. Ja, we zijn gisteravond om kwart over negen gewaarschuwd... dat er een risico zou bestaan dat de dijk ten opzichte van de uh, Tolber de Petten door zou breken. En toen zijn we met voorbereiding begonnen om te kijken van wat, we, wat we zouden moeten doen als er eventueel geëvacueerd zou moeten worden. Want wat zijn de scenario's? Nou, er zijn twee scenario's. Het ene scenario is dat om een uur of elf vanmorgen het water over de dijk loopt. En een ander scenario is uh, dat doordat het water over de dijk loopt, de dijk ook wel eens door kan breken. En als het uh, water over de dijk loopt, dan loopt het, zoals je kunt begrijpen, in een vrij traag tempo de pol erin. Maar als de dijk doorbreekt, gaat het veel rapper. Hoe hoog kan het water dan komen te staan? Ja, dat is wat moeilijk te zeggen, want uh, er zit nogal een groot hoogteverschil in de verschillende plekken. Uh, ik sprak net een boer die zei van in de Tweede Wereldoorlog is die dijk ook eens een keer doorgebroken geweest... vanwege dat er een uh, vliegtuigbom opgevallen is en toen was... In het meest noordelijke deel van de polder stonden toen 2 meter water. En bij zijn plek stond stonden 10 centimeter. Dus zo groot is het verschil in hoogte. Dus de... We staan volgens mij op het laagste punt zo'n beetje. Ja, nou, we, uh, we staan op het punt waar het, waar het, wel, het water wel terecht komt. Maar niet uh, tot 2 meter hoogte. Dat is meer in noordelijke richting. En de boeren die zo noordelijk zitten en dus op het nou ja, gevaarlijkste puntje, zal ik maar zeggen, zijn die nu bezig om de koeien te evacueren? Nou, ze zijn, ze zijn wel met voorbereidingen bezig. Maar uh, da, als je over een grotere boer hebt, zo met 200, 300 koeien, dan is dat natuurlijk nog niet zo'n eenvoudige operatie. Dus dan moet er opvang gezorgd worden. We merken nu dat de hobbyboeren die in het gebied zitten, die om een beperkt aantal stuks vee te hebben, nu al wel bezig zijn om een uh, beesten weg te brengen. En we hebben zelf als gemeente uh, een beperkte opvang door een tweetal boerderijen die we zelf in eigendom hadden. Voor voor een uitbreiding van het gebied die leegstaan... waar we in ieder geval het hobbyvee op kunnen vangen. Maar voor, eh, voor de grote boeren zal er toch met collega-boeren... een afspraak gemaakt moeten worden. En dat moeten ze zelf regelen. En dat moeten ze zelf regelen in principe. En dat is, ik heb een aantal boeren gesproken die zeggen... laat ons dat ook zelf maar regelen, want wij hebben onze contacten. Dan zit er gewoon een extra schijf tussen... als de gemeente zich daar ook mee zou gaan bemoeien. Maar het is af en aanrijden van vee vandaag. Of zijn er boeren die het risico wel durven nemen en zeggen ik blijf zitten waar nou, ik zit? De realiteit is natuurlijk, we staan, zoals we hier nu staan, staan we nog redelijk met droge voeten. En het is donker, dus de impact van de situatie is nog niet zo goed te zien. Ik denk dat zo dadelijk als straks uh, het licht wordt en de boeren zien hoe hoog het water in het oude diep staat... en hoe groot de dreiging is, dat er dan wel een andere situatie zal ontstaan. Karen Alberts dus bij Tolbert met de burgemeester waar Tolbert onder valt. Eh, Karen, eh, ja, het gaat allemaal redelijk gemoedelijk, redelijk rustig. Rustiger. Groningen zijn ook niet zo snel uitloot te krijgen natuurlijk. Eh, maar er is nog niet heel erg veel haast geboden. Nou, de, je hoort de burgemeester ook zeggen, hè, eer het over de dijk komt, het water is het 11 uur vanochtend. Dus we hebben nog wel een paar uur te gaan. En dan nog, als het langzaam over de dijk zijpelt, uh, dan zou het nog een paar uur duren voor het bijvoorbeeld op de plek is waar ik nu sta. Zo'n 1800 meter, heb ik me laten vertellen, van het water. Uh, dat gaat niet zo heel snel. En dan zou het een centimeter of tien hoog komen. Nou, dat is natuurlijk uh, goed te doen. Ja. Maar ja, de grote vraag is natuurlijk of de dijk het gaat houden of niet. En uh, ja... Men houdt overal rekening mee. Goed, blijf in de buurt. We uh, horen later vanochtend van jou. Karin Albert bij Tolbert. Zeker. En we horen later vanochtend ook van onze verslaggever... bij de persconferentie die gegeven wordt... Uh, door de veiligheidsregio in Groningen. Uh, de burgemeester spreekt daar. Wij zien op uh, Twitter dat uh, de brandweer laat weten... dat de burgemeester een dringende oproep doet aan iedereen... om niet onnodig naar het gebied te gaan. En uh, mensen wordt gevraagd onderdak te zoeken... bij familie of vrienden. Je heeft gehoord dat er geëven gebecueerd wordt op dit moment. Uh, en daarnaast is eventueel een hotel in Groningen beschikbaar. Later meer. Ja, en ook de veerdiensten naar de Waddeneilanden hebben last van het hoge water... en van de noordwesterstorm. Veel afvaart en zijn geannuleerd. Vlieland is vandaag zelfs helemaal onbereikbaar. Het spookt te veel in het zeegat waar de veerboten doorheen moeten. Slaggever Matthijs van der Wiel was gisteravond al... op de voorlopig laatste boot van Haringen naar Vlieland. Het is hier droog, dus uh, laat iedereen maar komen. Kom Stuurhut van de Vlieland, de schip naar Vlieland, kapitein van Veen. Waar houdt u eigenlijk het weerbericht vandaan? Want het zit vol met elektronica en schermen. Een merendeel van het internet en via de, de Brandaren, de, de verkeerstoren op de Schelling. Die houdt alles nou, nou in de gaten in dit gebied, zeg maar. Laatste update voor deze overtocht? Voor deze overtocht, nou zometeen gaat het wat harder waaien uit het zuidwesten. Een stuk of acht uitschieters dus naar negen. Dat is nog niet zoveel aan de hand. In de loop van de avond gaat hij naar het west-noordwest en dan gaat hij harde waaien uitschieten naar 10. Ja. Sommigen praten zelfs over 11 en dan wordt het uh, wat problematischer. En wat is dan het probleem? Het probleem is uh, een combinatie van de wind en de waterstand. En daardoor krijg je dus meer, uh, meer golven en dan de wind erbij, dan wordt het uh, de factor nog erger. Ja, wat ja. gebeurt er dan? Wat is dan eigenlijk voor u het probleem? Voor de passagiers is het niet meer comfortabel en voor de lading voor de auto's die aan het dek hebben. die gaan dan schuiven. Die gaan schuiven en, uh... Dat is meegemaakt? Nee, niet echt. En dat hopen we eigenlijk ook niet mee te maken. Ja. We hopen dat voor te blijven. Ja. Laatste overtocht naar Vlieland. Die beslist er als er niet meer gevaren wordt. Bent u dat? Ja, uiteindelijk wel. Hoe ja. vaak ja. gebeurt het dat u zegt uh, we gaan eruit, we doen het niet? Nou, dat we helemaal niet varen. Meestal gaan we eigenlijk wel één keer per dag. En dit is wel, wel zeldzaam. We proberen sowieso altijd al één keer heen en weer te gaan maar de omstandigheden nou toe. Het, het is al een jaren denk ik niet voorgekomen dat we een dag helemaal niet gaan. Kapitein varen, hè? Ja, kapitein Wilvaren, ja. En die vindt het zieke eigenlijk wel mooi die <laughs> hoge golven. Ja, <laughs> of niet? Nee, ja, even is leuk, maar op een gegeven moment begint te wennen en dan. Ben je er ook wel weer flauw van. Dus. En word je kostmisselijk? Nee, dat nog net niet. Dat heb ik <lacht> nog niet mee mogen maken. Nou, goeie vaart. Ja, dankjewel. Ik kan eens even bij de passagiers vragen wat ze bezield om nu naar Vlieland te gaan als je er vast komt te zitten. <lacht> ja, het zijn wel of het namelijk eilanden zijn, ben ik bang voor. Dus... Uh, die, die kijken er niet van op, hè? Nee, <lacht> precies. Ik woon op het eiland, ja. Ja, daarom ga ik ook naar huis. Want morgen kan het niet. En ik kan morgen ook niet weer aan het werk, dus ik heb gewoon een extra vrije dag. Ja, morgen moet ik uh, een dag verlof opnemen. Het is wel een zware overmacht, maar ja, goed aan de andere kant, zeg mijn werkgever... Had uh... je maar niet op een Waddeiland eiland Precies. moeten gaan wonen, hè? Ja, zoiets, ja. Ook wel een heerlijk romantisch gevoel, toch? Met z'n allen op dat eiland wat onbereikbaar is. Geen veerboot, niemand erop, niemand eraf. Ja, ik denk wel dat het heel gezellig is. Hè? Zeker uh, de moeite waard om even op het strand te gaan kijken. Ja, ik heb hier het uh, spuursakje voor zeezieken. Maar die ja. heeft u niet nodig, hè? Ik niet tegen. Beetje, een niet. beetje eilanden, die kan daar wel tegen. Nou, dat is niet altijd waar, hoor. Nee, je, hoor. ook toch niet? Niet worden zeeziek. <laughs> Ja, moet ik haar hebben? heb nee, helemaal niet. Oh, wat een rotstrik. Iedereen kent elkaar hier aan boord ook. Bijna ja. wel. Hoeveel kotzakjes zijn er aan boord? Nou, vandaag hadden we meer nodig dan normaal, ja. ja. Nou, we Flink gedweld. Dat wel, ja. <laughs> ook, ja. En vanaf wanneer vindt u het niet meer leuk? Nou, als uh, in het buffet alles, uh, alle borden over alle kanten op vliegen, dan is het niet meer leuk. Het nee. is de purser. Maar ik denk altijd maar, in principe, hij legt altijd weer aan. En dat houdt me, uh, ja, dat houdt me vast. Ik toch denk van, nou, komt wel goed. Mm. En daar ging hij dan. Gisteravond de laatste boot. Voorlopig althans naar Vlieland vanwege het zware weer. Dus geen boten vandaag. Voorlopig althans. Martijs van der Wiel maakte de bijdrage. En zo dadelijk hoort u meer over het water rond de bedreigde polder in Tolbert. Dat stijgt nog steeds en het dreigt dus over de dijken heen te komen. Hoort u zo meer over? Is naar Jolanda van der Velde Voor de verkeersinformatie waar het voor de automobilisten um, een lastig rij is. Handen aan het sturen, het ja, zwaait zo, hard. Dat, dat het liefst wel. Twee, twee handjes aan het sturen en dan binnen de lijntjes houden. Zo die, geloof <lacht> ik, hè? <lacht> uh, ja, het probleem is eigenlijk nog even de A4, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roedervarendsveen en Hoogmade, zes kilometer. Daar lag vanochtend de rommel op de weg, dat is wel opgeruimd... maar ja. De file hebben we nu eenmaal. Geeft ook wat vertraging richting Amsterdam. Daar staat bij Hoogmade 2 kilometer. Verder op de A7 Hoornzaandam bij knoppen 3 kilometer. Heeft te maken met een spoedreparatie. Een aanrijding op de A27 Breda richting Utrecht. Bij Nieuwendijk 2 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Kort voor acht. En er is ook nog andere nieuws... behalve de storm en de hoge waterstand. We hadden petjes over gele en oranje hesjes... met tekst Bond in actie. Ze worden vandaag weer allemaal tevoorschijn gehaald... want het is actiedag voor de bonden. De schoonmakers protesteren voor een nieuwe cao. En dat terwijl ze nog niet zo heel lang geleden... ook al het werk neerlegden. Wat is daar aan de hand? gaan we over praten met Evert Verhulp. Hij is hoogleraar, arbeidsrecht en kenner van de vakbeweging. Meneer Verhulp, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, alweer acties in de schoonmaakbranche. Zit daar meer achter dan een niet zo goede cao? Nou ja, dat weet je natuurlijk nooit zeker. Maar dat, dat ligt wel een beetje voor de hand om daaraan te denken. Um, de, de, de, de, daar zijn twee redenen voor allereerst de, de, of de, de FNV bondgenoten is onderdeel van FNV FNV heeft intern nogal wat strubbelingen en um, de verwachting zou kunnen zijn dat ze niet zo goed in staat zijn om vuist te maken en ze willen natuurlijk wel laten zien dat ze dat nog steeds goed kunnen um, dat is één dat de acties in de, of sorry, in, de, in de schoonmaak worden gevoerd is natuurlijk ook mede omdat het uh, nog niet zo heel lang geleden erg succesvol was ja. Nou, dat was voor herhaling vatbaar Um, dus daar, daar zou je ook aan kunnen denken. Nou, als je dan toch jezelf wil profileren, beter wil laten zien dan is het heel erg mooi als je een, een maatschappelijk goed gedragen actie kunt, laten, kunt voeren. Mm. Dus dat zit er misschien ook nog wel achter. Is dat niet een beetje scheef, dat het hier gaat om profileringsdrang... en niet zozeer om uh, betere uh, arbeidsvoorwaarden? Of is het een beetje ik, van beide? Zoals ik, ik, ben net, ik ben aan het speculeren. Het gaat natuurlijk ook gewoon over betere arbeidsvoorwaarden. Maar ik denk dat iedereen goed uitkomt dat dat nu in deze sector... op deze manier uh, nog even duidelijk gemaakt kan en worden. En u zegt, die vorige actie was succesvol. Uh, Ze uh, dus hebben we daar mee bereikt. Het publiek ja. onderging onder het, min of meer. Het is wat anders, maar, uh, nee, zegt u? Nee, meer dan dat begreep het zelfs. Hè. Dus, het ja. was, dus dat, was, dat was nou juist ook het mooie van deze actie. De, de, de vakbond heeft hier zich echt op een manier geprofileerd, getoond... waar ze ook echt trots op zijn en denk ik ook maatschappelijk gezien trots op kunnen zijn. Ze hebben een groep gevonden die, die echt ondergewaardeerd was... die zich ook zelf ondergewaardeerd voelde. Die, nou, waar, waar ze het nieuwe methodiek van organizing op los hebben gelaten. Dus echt tussen de mensen gaan staan mm -hmm. om te kijken welke problemen er waren... en hoe die opgelost moesten worden. En nou, daar actie over georganiseerd en vervolgens ook een behoorlijk resultaat weggehaald. Nou, dat, dat was nogmaals voor herhaling vatbaar. Daarmee profileer je je als vakbond. Ja. Um, dus ja, als die sector zich weer aandient... en als zich daar dan toch al wat arbeidsvoor arbeidsvoorwaardelijke problemen voordoen... dan is dat, vindt niemand het erg als, als die actie opnieuw mag. Ja, het past wel een beetje in het verhaal van de brancheorganisatie. Hadden we eerder deze week ook uh, aan de telefoon. Die zei: ja, ze zijn ook wel veel te snel. We hebben wel afspraken gemaakt, maar dat moeten we ook nog wel even uit kunnen voeren. Zouden zij gelijk kunnen hmm. hebben? ja, deels ook, nogmaals, voorop staat natuurlijk, denk ik wel, dat, dat er in die sector gewoon een arbeidsvoorwaardelijk geschil is over een CEO-geschil is en dat daarvoor gewoon actie gevoerd moet worden. Hm. Maar dan blijft het hier dus niet bij, vermoed ik. Deze nee. zijn, acties, zijn er voorboden van, van meer? Ja, ja het, het, het, het probleem binnen de FNV is dat er heel veel vakbondsbestuurders zijn die um, de, de, de organisatie zelf verwijten... dat ze eigenlijk alleen maar compromissen sluiten... en nooit zelf initiatief nemen en, en dan veel... Um, veel, veel meer zich profileren. De Nederlandse vakbeweging, ik weet dat werkgevers dat ontkennen... maar de Nederlandse vakbeweging is een hele redelijke vakbeweging... die, die zich eigenlijk altijd heeft gekenmerkt... door binnen het poldermodel compromissen te sluiten. Dat heeft de vakbeweging niet alleen maar uh, leden opgeleverd. Het tegendeel, de, de Nederlandse vakbeweging is steeds meer gemarginaliseerd. Ja. Nou, de, de, de gedachte van een aantal uh, FNV'ers is nu dat als je veel meer het voortouw neemt, veel meer uh, gaat organiseren, veel meer tussen de mensen gaat staan, veel, veel directere acties organiseert, dat dat dan misschien anders zal worden. Nou, daar is dit natuurlijk ook wel een beetje een voorbeeld van. Ja, en die schoonmaakbranche is daarvoor dan ideaal? Want verwijt verwij ja. komt natuurlijk ook vaak dat uh, de, de bond een bolwerk is van wat oudere mannen, die erg starig zijn. En schoonmaakbranche werken dan veel jonge mensen, dat komt goed uit? Nee, dat de schoonmaakbranche is een branche waar je de systematiek van de organizing heel goed kunt hanteren. Dus dat uit Amerika overgeweide beginsel waarbij je tussen de mensen gaat staan en veel directer... Uh, men, mensen gaan praten over hun problemen om vervolgens die problemen weg te nemen. Deze actie gaat weer, zoals die ook uh, de vorige keer ging, over nou, meer respect, meer scholing. Dus het gaat ook over andere dingen dan alleen maar een paar procent loonsverhoging. Um, en, en dat is nou juist ook waar de vakbeweging hoopt uh, te kunnen scoren. Ja, ja, het gaat daar ook om, uh, over waarderingen, bijvoorbeeld. Het klopt, ja, ja klopt. Goed, nou, dat kan nog wel even duren dan deze actie ook. Uh... Nou ja, de, de vraag is vervolgens wel se welke sectoren uh, uh, zich hier nog meer voor lenen. Uh, dus dat deze actie nog wel even kan duren, naja, ja. uiteindelijk zal dat ook weer opgelost worden. En die sectoren weet, en... komen dan ook zeker aan de beurt, denkt u dan? Ja, dat verwacht ik wel. Ja. Ja. Hoogleraar Arbeidsrecht, even wat voor hulp. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is 10 minuten voor acht. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Wij berichten vanochtend over het hoge water en de storm. En dus gaan wij weer eventjes naar Groningen... waar de persconferentie van de veiligheidsregio Groningen... over een uh, mogelijke overstroming en dijkdoorbraak bij Tolbert... Uh, is afgelopen zojuist. Verslaggever Kamer was erbij. Rien, wat kan je vertellen? Hoe verloopt bijvoorbeeld de evacuatie... van de bewoners en het vee daar in die polder? Nou, uh. Ja, voor zover dat vanuit hier, vanuit de stad Groningen, goed te overzien is door het beleidsteam, lijkt het erop dat de eerste mensen inmiddels vertrokken zijn, vertelde de burgemeester. Die zijn het gebied uit. Het blijft een voorlopig een vrijwillige evacuatie. Ik vroeg hem naar eventuele gedwongen evacuatie. Dat, daar denken ze nog niet aan. Ze gaan ervan uit dat de mensen zo verstandig zijn om zelf weg te gaan, omdat die polder op de diepste plekken meer dan een meter diep is. Dus daar kan het water meer dan een meter hoog komen te staan. Ja, en daar moet je wel wegwezen. De A7-ring loopt ook een flank langs die pol, dan loopt die weg nog gevaar. Voor zover ik weet hier nu niet, die A7, dat is inderdaad de weg tussen Groningen en Herenveen. een groot snelweg hier, een belangrijke snelweg hier in het noorden, um, die loopt vlak langs het gebied. Het ligt ten noorden van die snelweg en uh, de problemen blijven vooralsnog uh, uh, boven die snelweg. Dus uh, men gaat er hier vanuit dat die snelweg gewoon open blijft uh, vanochtend. Maar ze houden ook dat uiteraard goed uh, in, de, in de gaten. Hoe komen ze op jou over daar? Uh, wij begrijpen van uh, Karin Alberts, onze verslaggever, ter plaatse dat iedereen redelijk gemoedelijk is. Niemand is echt in paniek. Is, geldt dat ja. ook voor de autoriteiten? Nee. <laughs> ja, zeker, zeker. Uh, nou moet ik zeggen dat uh, Peter Reewinkel hier al uh, 24 uur in touw is. Dus hij is ook gewoon moe. Dat kun je ook zien. Maar hij is ook uh, heel rustig. Hij heeft ook een aantal keren gezegd dat er geen sprake is van een noodsituatie of een gevaarlijke situatie. Um, uh, dat kan natuurlijk nog komen. Um, maar uh, vooralsnog gaan ze ervan uit dat ze het op deze manier allemaal onder controle hebben. Okay. Wat ik al eerder vertelde, de defensie wordt achter de hand gehouden. Dus als het nodig is kunnen er ook nog boten ingezet worden. Ze houden... Ver in het achterhoofd rekening met een mogelijke dijkdoelbraak. Maar daar gaan ze eigenlijk niet van uit. Het gaat erom dat het water langzaam overheen zal gaan lopen. En dan heb je even de tijd om weg te komen uit die polder. Ja, en in de rest van de provincie zijn er nog meer dijken waar het gevaarlijk wordt tegen de Duitse grens. Was er ook een sprake van een gevaarlijke situatie? Nee. Nee, nee, dat is opmerkelijk. Dat heb ik ook aan hem gevraagd. Maar eigenlijk is het in de rest van de provincie allemaal uh, helemaal onder controle. Er zijn geen uh, problemen gemeld hier door het uh, beleidsteam. Alleen, in het, ook in de buurt trouwens, is dat uh, van Tolbert bij het uh, Lauwersmeergebied. Daar is gisteravond vannacht een nooddijk aangelegd. Het is om een... ...provinciale weg begaanbaar te houden. Dat gaat er dus niet om mensen of dieren... ...maar om het verkeer doorgang te laten uh, verlopen daar. Um, en verder het Groningen Museum. En uh, daarvan heb ik hier niet echt een, een goed beeld. Ik hoor verschillende verhalen. Um, uh, maar uh, dat is het enige plek in de stad... ...waar nog een probleem zou kunnen zijn. En daarover misschien later meer... ...want dan ga ik even kijken. Goed. Rinkkamer blijft daar spuren in Groningen. Ook nog eventjes naar het uh, laatste stand van zaken bij die bedreigde polder. Want uh, Karin Alberts is daar in Tolbert. Karin, wat zie jij? Wat, wat is het laatste nieuws? Nou, ik uh, informeerde net bij een paar collega's die met grote camera's uh, en uh, fototoestellen aankwamen... of zij al bij die dijk zijn geweest om te zien hoe, dat water, uh, hoe hoog dat staat. Maar nee, daar mogen we niet komen. Dat is echt wel een eind uh, afgeschermd. En ik sta zo'n 1800 meter van uh, het water af. In de weilanden, tussen de weilanden, boerderijtjes. En uh, een van die boerderijtjes, nou, daar is het nu uh, wel erg druk... want er staan ontzettend veel auto's voor de deur geparkeerd. En ik ben net even het erf op geweest om eens te vragen hoe het daar allemaal gaat. Ah, goedemorgen, meneer. Mag ik u wat vragen? Ja, even, ik ben van net, Ja, u moet wat aankoppelen, hè? Kom maar. Ho! Hier komt volgens mij iemand zijn paard ophalen. Ja, zijn eigen paard. Die stond bij u op stal? Ja. Heeft u zelf ook dieren? Ik heb nog twee ponies en een, en een partijtje honden. En daar gaan we straks uh, maatregelen voor nemen, dat die ook uh, eventueel weg kunnen. Nou, en als er dan wat gebeurt, dan kunnen wij zelf nog snel genoeg weg. Maar u bent niet een van die mensen die met honderden koeien zitten. Die nee, allemaal nee, op nee, nee, nee, gelukkig niet. Gelukkig niet. Nee. Want wanneer kreeg u te horen dat dit aan de hand was? Vanmorgen om vijf uur dan werd er op de bel geduwd. Ik denk wat zouden we nou beleven? Maar dat is... Uh... Schrok u erg? Nee. Heeft u dit al eens vaker meegemaakt? Ja. En het valt altijd mee. Dus ik, ik ga direct zelf ook nog niet weg. Ik denk het zal niet zo vaart lopen? Als het uh, water hierheen komt... Dan kan ik nog heel snel met de auto die kant op. Maar om dan nog iets te organiseren voor dieren, ben je te laat. Dus daar zijn we nu mee bezig om dat allemaal een beetje te coördineren. Dat als de ramp gebeurt, ik verwacht ik niet... maar dat we dan alsnog weg kunnen gaan. Want hoe ver is het water hier vandaan? Want toen ik net over die Noorderweg reed, dacht ik... jee, ik rijd te midden van weilanden. Ik zie helemaal geen dijk, ik zie helemaal geen water. Uh, de dijk zelf is ongeveer... Anderhalf kilometer tot 1800 meter. En dan de meneer die hier zijn paard komt. Ik zal je niet te lang ophouden hoor. Maar uh, moest u van ver komen? Nee hoor, van grote gast. Maar ik was al op de hoogte. Ik ben vannacht om drie uur pas op mijn bed gegaan. Ik werk op het gemeentehuis in grote gast. En daar moesten we zijn. Dus u had de informatie uit eerste hand? Dat klopt. En maakt ja. u zich zorgen? Nee hoor. Van het gemeentehuis? Daar zijn we de hele nacht bezig geweest. Hebben de zaak uh, in kaart gebracht. En dan bijvoorbeeld kijken hoeveel mensen geëvacueerd moeten worden? Ja, dat klopt. Het is nu nog geen verplichting, begreep ik, hè? Nee hoor, nee. Dus maar ik kan mijn zekerheid hou hier mijn paard weg. En waar gaat hij nu heen, de paard? het paard? mijn broer in Oosthold. Kijk, die zit uh, die hoog is en droog. Die, die is zit droog. droog. Nu eventjes gesorteerd worden aan de aanhanger waar het paard in zit. En die wordt nu uh, achter de auto gekoppeld... Dag mevrouw, u helpt ook maar even een handje mee. U <laughs> ja. kunt nog lachen. Oh, jawel hoor, helemaal geen paniek. We gaan direct echt nog niet weg. Nee hoor. Is het zit niet Ik zo somber in. Heb... Nee, we oh, hebben wel eens vaker in heel hoog water gehad. Dus het valt mee. Daar gaat in ieder geval uh, één van de paarden... En, uh... U uh, richting ponies dan maar? Ja, onze ponies die komen straks. Uh, dat, dat valt mee. En de honden zijn ook een beetje zenuwachtig zo te horen. Want het komt misschien door al dat ja. onverwachte volk ja, voor die, de deur. Die, die uh, eigenaars halen uh, nog wel even een, een paar hondjes op. Dus dat komt allemaal wel goed. Nou, dank u wel en succes vandaag. Ja, het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. Bij de regionale media natuurlijk veel aandacht voor storm en het hoge water. Zo schrijft RTV Noord-Holland dat de provincie letterlijk vol met water zit. Omroep Zeeland waarschuwt op de website voor windstoten van 110 km per uur. En bewoners van de Drechtsteden moeten er volgens RTV Rijnmond rekening mee houden... dat kelders, straten en kaders vandaag onder water lopen. Ook in de rest van de regio wordt wateroverlast verwacht. In Noordrecht worden zandzakken uitgedeeld. Prachtige foto op de voorpagina van het AD. Ik heb hem hier voor me. Daar staat een man voor het raam van zijn huis, vermoed ik, euh, met een pijp in zijn hand, te kijken naar het water dat euh, achter zijn raam tot ongeveer de hoogte van zijn knieën is inmiddels. Ja, de weersomstandigheden hebben ook invloed op het luchtverkeer. Op de website van Schiphol staat dat reizigers rekening moeten houden... met annuleringen en vertragingen. Dat geldt ook voor het treinverkeer. Zo meldt de NS dat er door een blikseminslag... geen treinen rijden tussen Marsen en Utrecht. Ook ander nieuws in de verschillende media. De premier van Qatar heeft toegegeven... dat waarnemers van de Arabische Liga fouten hebben gemaakt in Syrië. Qatars premier zei dat tegen Kuna, het persbureau van Kuwait... Volgens de premier was de Arabische Liga in Syrië om waar te nemen en niet om het moorden te stoppen. Stoppen van het geweld is volgens de premier de verantwoordelijkheid van de Syrische autoriteit. Hij vertelde overigens niet wat voor een soort fouten en door welke waarnemers die werden gemaakt. Benzine wordt nooit meer goedkoop, dat zegt de directeur van de Nederlandse Organisatie voor Energiehandel, zegt hij in het Nederlands Dagblad. Volgens hem is het een kwestie van tijd voor de recordprijzen van 2011 worden verbroken. De directeur constateert dat de wereldwijde vraag naar benzine en diesel sterk toeneemt, komt door de economische groei in opkomende landen als China en India. Die houden de prijzen hier hoog. Stijging wordt ook nog eens versterkt door de jaarlijkse accijnsverhoging... die op 1 januari werd doorgevoerd. Dan even naar de presidentsverkiezingen in Amerika. De aanloop en de keuze voor een presidentskandidaat bij de Republikeinen. Daarvoor moeten we naar de website van de Washington Post. Daar staat een top 10 van de spannendste verkiezingen... uit de Amerikaanse politieke geschiedenis. De acht-stemmarge van Mitt Romney komt op een derde plaats. De marge die hij gisteren behaalde in Iowa. Het kleinste verschil... Ooit was twee stemmen. Dat was in 1974 in de staat New Hampshire. Republikein Louis Wyman versloeg destijds-democraat John Durkin met slechts twee stemmen. Volkskant schrijft dat de TU Delft de studielast vermindert. Sommige vakken verdwijnen helemaal en studenten moeten nu sneller hun studie gaan afronden. Studenten zijn bang dat de kwaliteit erop achteruit gaat. Volgens de Delftse studentenvakbond is het de schuld van staatssecretaris Elstra. Die wil dat universiteiten zich vastleggen op een aantal afgestudeerden. Als ze dat niet halen, dan krijgen ze ook minder geld. Het interview van de Duitse president Christian Wolff... gisteravond op ARD en ZDF heeft veel reacties opgeleverd. Zo schrijft het weekblad Stern dat een land om zijn eigen president lacht. En de kop in der Spiegel spreekt ook boekdelen. Es wa nichts, het stelde niets voor. De president toont eerst een beetje bureau, maar zegt meteen daarna dat hij het slachtoffer is van een hetzer tegen hem. Goed mogelijk zegt Der Spiegel dat hij daarmee wegkomt. De website van The Guardian nog, dan sta, staat dat er voor de komende Olympische Spelen 10.000 kaarten te veel zijn verkocht. Het gaat om het zwemmen. Volgens het computersysteem waren dat 20.000 kaarten beschikbaar. In werkelijkheid waren dat maar de helft. Ja, dat is dubbel. Hè? De organisatie heeft inmiddels contact opgenomen met de kopers van de extra kaarten. Het voorstel van de organisatie is om de kaarten te ruilen voor kaarten van andere sportonderdelen. Na acht uur meer over het hoge water in Groningen. Het stormachtige weer en de dijken bij Tolbert. Sport op Radio 1. Dit weekend het EK schaatsen allround in Budapest. Door de binnenbanen heen proberen het verschil goed te maken. Morgen vanaf 4 uur. Ja, het is wel leuk. De titel blijft een titel en winnen blijft winnen. Zaterdag en zondag vanaf 12 uur. Het EK schaatsen in Budapest. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.